In de groep van Nederland heeft Portugal zojuist met 3-2 gewonnen van Denemarken. In de eerste helft scoorde Portugal twee keer... waarna de Denen kort voor rust terugkwamen tot 2-1. De tweede helft werd het 2-2, waarna Varela het winnende doelpunt maakte. Het weer nog, vanavond en vannacht overal droog vanuit het westen... klaart het steeds meer op. Morgen is het zonnig en droog, dan wordt het 16 graden in het Waddengebied... 21 graden in het zuiden. Vrijdag, dan is er weer veel regen. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Nederland staat straks anderhalf uur stil. We zitten in Garkov, Den Haag, Berlijn en natuurlijk in Dinkspanlo. Eerst maar eens naar het stadion in Garkov. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Weter. En daar zit uh, Bas Stigler. Bas, uh, heel Nederland heeft kriebels in zijn buik. Voel je de spanning oplopen in het stadion? Zeker omdat uh, ook de fans hier langzaam maar zeker uh, binnendruppelen. En het drukker en drukker knusser en knusser, warmer en warmer wordt. En iedereen... Ja, uitziet naar die confrontatie tussen Duitsland en Engeland. Duitsland en Nederland. Duitsland en Engeland ook een hele leuke wedstrijd trouwens. <laughs> maar vanavond even niet. Um, en ja, dat is er toch wel eentje met een, um, met een, uh, een groot tintje. want uh, zoals bekend het Nederlands zelf al, zal zich echt van zijn beste kant moeten laten zien vanavond. Om niet alleen de Duitsers goed weerwerk te bieden... maar gewoon met de punten van het veld te lopen. Want die zijn, zoals jullie weten, op zijn zacht gezegd, hard nodig. Ja. Hier in de studio uh, Andries Jonker en Alfons Groenendijk. Andries, jou gaan we voor het eerst horen. Van harte welkom, ontzettend leuk dat je er bent. Ja, uh, assistent van Louis van Gaal. nog steeds werkzaam officieel. Tot wanneer bij Bayern München? Eind juli. Tot 1 juli? Ja. Oké, okay. maar uh, vandaag dus hier. Hoeveel van die uh, Duitsers uh, waar we het vandaag tegen moeten, uh, ken jij? Hij, nee, telt, dus, hij telt nu. 7, telt 7, 8, ja. 7, 7 8. 7 of 8. 7 <laughs> Moet ik snel tellen? Ja, nee, ik denk 8. Uh, analyseer eens heel snel. Zijn wij beter dan uh, die 7, 8 die jij zo goed kent? Ik denk dat Nederland uh, voetballend iets meer kwaliteit heeft. Met name voorin. Maar ik denk dat die Duitsers, uh, omdat het één blok is van één club, heel goed weten van elkaar wat ze moeten doen. Want ze zijn heel goed op elkaar ingespeeld? Ja. Zit maar, er nog een opvallende naam in, in die opstelling hier? Voor jou? In de Duitse opstelling uh, is opmerkelijk dat de coach nog steeds vasthoudt aan uh, Podolski, die toch uh, regelmatig uh, onder vuur ligt in Duitsland. Die bij een kleine club heeft gespeeld, Kulm, uh, weliswaar nu naar Liverpool gaat of naar Arsenal gaat. Maar dat is een onwekkelijke keus, maar houdt vast. Maar de, de, als je het zo inschat, kunnen we deze Duitsers hebben? Ja, absoluut. Ja, dat, dat, dat moet kunnen. We hebben voetballend uh, wat meer in huis. Uh, zij zullen wellicht uh, de counter zoeken via Eusel en Muller. Daar zit hun uh, gevaar, het gevaar voor ons. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat, dat wij als Nederland toch een iets beter elftal hebben. Eigenlijk dan Duitsland. Waar zit bij de Duitsers de zwakke plek? Ja, de vraag is uh, of zij onze buitenspelers uh, aankunnen met, uh, met Boateng en Laan. Ja, dat, dat is de vraag. Of die verdedigend in staat zijn om uh, Robben en Affela uh, af te stoppen. Nou, zeg het maar. Nou ja, dat, dat moet altijd blijken of, of, of een ploeg functioneert, of Robbe goed aan de bal komt... of hij een actie in kan zetten, of Duitsland erin slaagt om dan gelijk drie man eromheen te zetten. Want dat zal uh, Laam geen probleem hebben. Ja, uh, Alfons, uh, je hebt al even gekeken naar de opstelling van Nederland. Hè? Dat is eigenlijk wat we, wat, wat we zouden kunnen verwachten. Hè? Ja, ja dat, omdat natuurlijk van Marwijk ook wel bekend staat hè, dat hij zijn spelers veel vertrouwen geeft... Nou, daar houdt hij ook aan vast. En, uh, behalve dan uh, uiteraard Matthijsen. Dat was ook wel logisch natuurlijk, mits fit. Ja, ja en dan, uh, dan is het uh, wel knap dat hij daar aan vasthoudt... ondanks al die discussie die er is. Maar wat had je verwacht dan? Dat hij uh, op die discussie in zou gaan? Zo nee, zit hij niet te nee, elkaar, nee toch? dat niet. Maar ik bedoel, je, je hebt altijd als coach ook wel eens een moment... dat je denkt, misschien is het, is het een, een moment voor een, een beetje vers bloed. Maar mm. dat doet hij toch niet. Terwijl er toch een paar uh, nadrukkelijk uh, aan de deur kloppen. Ja. Vind, je, vind je dit verstandig? Ja goed, ook dat is weer iets wat je pas na afloop uh, kan ja. concluderen. Maar, maar even vooraf. Ja, nee, maar dat, dat, dat, hij die, dat hij die spelers vertrouwen geeft... daar hadden we het net al even met Andries ook over... dat is natuurlijk wel voor die gasten zelf heel belangrijk. En dan wordt het tijd dat ze dat uh, gaan, gaan terugbetalen. Ja, overigens, er zijn een paar dingen die in ons voordeel spreken... Uh, we hebben gelukkig een bruinharige scheids. Dat had jij in je voorbereiding voor ons natuurlijk ook al gezien. En dat is mooi, want meestal als we een bruinharige scheidsrechter hebben, winnen we. Ja, Daar wist ik helemaal niks van, want dat is niet voor Ja, nee, Bart Correde heeft er een afstudeerscriptie van gemaakt. Dus ik uh, heb het zelfs niet onderzocht. Er zijn meer van die weetjes. Misschien strooien we hem, uh, de komende drie kwartier strooien we ze een beetje voor je voeten. Nou, we hadden liever op donderdag gespeeld, begrijp ik. Want de woensdag is geen gelukkige dag. Ja, precies. Donderdag was inderdaad beter geweest. Ook weer zo één. Um, uh, Bas Stigler in het uh, stadion. Kom je feitjes um, halen, ja. Sorry? Kom je feitjes halen? Nou, wat de historie betreft misschien. Heb je ze paraat? Nou, mag ik een vervelende... Ja, dat oh. zit meestal ongeveer in mijn hoofd. Mag maar doe een vervelende, maar een vervelende dan. Mag ik daarmee openen? Ja. De laatste keer op een EK dat Oranje de poolfase niet overleefde. Was in 1980. En toen werd het hek uiteindelijk dichtgegooid door... Denemarken? Duitsland. Nee, Duitsland. Oh. <laughs> toen zaten we in de pool met Griekenland, Tsjechoslowakije en Duitsland... Voor de liefhebbers. Griekenland 1-0 gewonnen. Penalty van Kees Kist tegen Tsjechoslowakije, wat toen dus nog 1 land was, 1-1. En tegen Duitsland werden we in de laatste poolwedstrijd werkelijk ondersteboven gevoetbald. Klaus Alofs 1-0, Klaus Alofs 2-0, Klaus Alofs 3-0. Want toen werd het in de slotfase via Rep en Willy van der Kerkhoff nog 3-2. En toen lagen we eruit. Duitsland won dat toernooi overigens in die finale tegen België. Ja. Um, nou, dat was het minst leuke feitje wat ik had. Dus ik denk, begint er wel mee, zijn we er vanaf ook. Maar dat past toch ook in dat, in dat ritme, hè? Na een heel goed toernooi en na een heel goed eindtoernooi dan weer een heel slecht eindtoernooi. Ja, dat is een uh, ritme dat ruim onderzocht is. En waaruit inderdaad blijkt dat ploegen die de WK-finale hebben gespeeld... Uh, verloren dus, overigens... dat die het uh, op het eerstvolgende EK, gesteld dat dat dus ploegen uit Europa zijn geweest, niet goed doen. Dat is bijna een wetmatigheid. Dus op basis daarvan uh, vrezen wij het ergste. Maar ik moet zeggen, al die statistiekjes, flauwekul. Trainers in de studio zullen erover meepraten. Want die krijgen van ons, als ze zeven keer op een rij verloren hebben... altijd de vraag, uh, je verliest al zeven keer op een rij, wordt dat niet een probleem? En dan zeggen ze meestal, ja, dan komt het einde van de serie dichter en dichterbij. Is dat zo, Andries? Is dat jouw standaard antwoord? Ja, dat klopt helemaal. <laughs> Volgens jij ook, dat is, dat is erin gerand door de mediaspecialisten dan. Ja, natuurlijk. Ja, ja. um, de uitslag van de vorige wedstrijd, die, die winst... Ik sprong op toen het 3-2 werd voor Portugal. Hoe kijken jullie er tegenaan? Wat, wat, welke uitslag is nou het meest gunstig? Hè? Is, dit, is dit gunstig? Ja, ik, ik denk dat uh, een, een gelijkspel, of een gelijkspel, uh, nou, daar hadden we niks meer opgeschoten. Dan had je het risico gelopen van een, uh, een pakt in de laatste wedstrijd tussen Denemarken en Duitsland. Dan schiet je helemaal niks meer op. En nu uh, is het open, uh, zeker bij winst. Het is, en, uh, het het is eigenlijk zo dat je vanavond niet eens uit kon vliegen al, hè? Ja, maar dat, dat, dat willen we met z'n allen, dat willen die spelers. Dus, dus ik denk dat het vooral terecht is dat, uh, dat je opsprong en uh, dat je daar blij mee bent. <laughs> nee, maar wat, wat hij bedoelt is dat we er vanavond niet uit kunnen vliegen. Wat ja, hij bedoelt stel ging. dat uh, Ook uh, dus al je. als je verliest en je wint zelf van Portugal, dan ga je er dus vanuit dat uh, de Duitsers van Denemarken winnen. Hè, dan zou je met drie punten nog door kunnen, maar dan ligt het aan het doelgemiddelde. Ja. Maar ja, we zijn aan het rekenen. En het mooiste zou natuurlijk zijn als je het gewoon in eigen hand houdt... door vanavond de resultaten te pakken. Wat ook uh, wel mogelijk is. Lies met 3-2. Hoe denk je, Bas, dat uh, Van Marwerk die uitslag zal hebben begroet? Is dat ook iets waar hij aan denkt? Zeker. Uh, want je bent altijd bezig met wat er om je heen gebeurt. Dat is maar goed ook. Want dan zou je je tactiek bij wijze van spreken nog op kunnen aanpassen... gaandeweg deze wedstrijd. Toen de 2-2 viel, zag ik dus een aantal assistenten... ik vertelde dat in het vorige uur... een aantal assistenten, chagrijnig kijken... Cocu hoofdschulden naar binnen lopen... Toen de 3-2 voor Portugal viel, stond eigenlijk alleen Keijsjansma nog buiten. Maar die maakte echt zo'n gebaar met een gebalde vuist. Om maar aan te geven dat ze daar toch wel blij mee zijn. Ja, terecht, want je zou toch uitgeschakeld worden vanavond. En nu heb je hoe dan ook nog een kans. Dus dat is per definitie goed nieuws. Ja, maar dat betekent wel dat er behoorlijk gescoord dan zou moeten worden tegen Portugal. Ja, we lopen alweer vooruit op die wedstrijd uh, die, die er nog aan moet komen. Maar dan moet je flink uithalen dus. Ja, maar dat is zelfs helemaal toch nog beter dan dat je vanavond uh, zou verliezen en dat je eigenlijk naar huis kan. Alles ja. beter dan vanavond naar huis. Ja, zo is het. Ja. Uh, Andries Jonker, even naar de momenten zo'n half uur voor zo'n grote wedstrijd. Uh, jij hebt dat meerdere keren ook bij Barcelona en ook bij Bayern meegemaakt. Je staat dan aan de rand van het veld. Ben je dan zelf uh, ook heel erg nerveus of valt dat wel mee? Ja, bij Bayern München niet. Omdat je in bijna alle wedstrijden weet dat je de betere spelers hebt. Dat de kans dat jij wint, die is groter dan dat je collega wint. Om, om, ja, als je van tevoren die elftalen tegen elkaar afzet... Dan, dan, dan weet je gewoon dat je de meeste kans hebt als het allemaal klopt. Dus daar heb je ja, toch heel veel vertrouwen in je spelers. Jawel, maar er zijn ook wedstrijden geweest dat je... Eh, noem de Champions League finale, ik noem maar even wat, dan weet je dus... Dat zijn de beste spelers van Europa die dan tegenover elkaar staan. Dus die, die, die, die afweging die je dan maakt die, ja, en die maar, je net schetst, die gaat dan niet op. Ja, heb je gelijk in. Maar uh, ja, we staan er wel bekend om uh, dat we alles grondig voorbereiden. En we zijn eigenlijk altijd begonnen aan de wedstrijden met overtuiging. En dat geeft mij in ieder geval ook heel veel rust. Hm. Ook op de momenten dat je tegenstanders had als Manchester United of Inter Milan. Had je toch de overtuiging, als de jongens datgene doen wat we nou hebben voorgelegd en afgesproken... dan, dan lukt het ons. Oké, okay, een klein half uurtje nog voor de aftrap in Garkov tussen Nederland en Duitsland. En de spanning stijgt langzaam. Ja, we moeten het samen doen, jongens. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Beleef het moment en vergeet je verdriet. Je bent wie je bent als je rekent op niets. Je staat voor een deur die pas opent als jij ervoor kiest.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 want wij zijn samen, een land met vele namen. Samen zijn we één, door alle zorgen heen. klein maar nooit alleen. Het moeilijk en soms spijkerhard. Het leed dat je. Op je hart. maar de tram om te leven bracht jou altijd weer aan de stad. De dag draait om geld of geluk of allebei de zorg om ons huizen en een jaar gaat voorbij in een vloek en een zucht. Maar we zijn nooit gevlucht voor de tijd, want wij zijn samen een land met vrijheid. TV Alleen. Ik hou helemaal niet van die nummers, maar Leuk, ik, vind het, ik vind het wel iets ja. hebben qua gevoel. Als, Heb jij dat jij houdt er wel van. Ja, ik hou er eigenlijk ook van. Ja. Ja, ik zat ook te liegen. Nou ja, nee, vroeger. Maar samen. Ja. Het zal u niet zijn, want gaan we maken ons op voor de wedstrijd tegen Duitsland. Klein half uurtje nog, dan is de aftrap in het stadion in Garkov, Oekraïne. Daarin zit ook onze verslaggever Jeroen De Jager. Jeroen, loopt het een beetje vol? Ja, absoluut. Uh, en als je niet van die uh, muziek houdt, Robert, uh, dan moet je niet hier in het stadion zijn. Want hier draait op het moment uh, bloed, zweet en tranen oh, in het stadion. Het galmt uh, en iedereen zingt mee. Het kolkt al in het stadion. Dus je voelt het aan deze wedstrijd. Het is een andere wedstrijd dan uh, Nederland-Denemarken. En dat voel je aan alles. Uh, dat voel je aan de spanning op de gezichten bij de supporters. Dat voel je in het stadion uh, waar uh, iedereen al, uh, al voluit aan meezingen is. Er is een afspraak om zelfs in de tweede helft, als de tweede helft begint... opnieuw het volkslied te gaan zingen. Mm. Bij het, uh, op het moment dat de scheidsrechten staat. Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren, want dit is wel een wedstrijd. Ja, nou hoor ik de hele dag al op Radio 1, uh, Jeroen... Uh, dat uh, de Nederlanders en Duitsers, uh, dat die vijandigheid een beetje weg is. Hè? Dat ze tegenwoordig zo lief zijn voor elkaar. Uh, dat de Nederlanders in, op vakantie gaan in Duitsland. Is dan, zit er dan helemaal geen randje, randje ja. rauwheid ja, ik heb het niet aan? Uh, en ook hier uh, waar ik nu loop, uh, net buiten het stadion, daar lopen de Duitsers in hun witte shirts en daar lopen de Oranje supporters in hun Oranje shirts. Ze staan ook met elkaar te praten. Uh. Er zit echt geen vuiltje aan de lucht. Uh. En misschien, je weet het nooit, uh, na de wedstrijd afhankelijk van de uitslag wat er gebeurt, maar mijn gevoel zegt dat dit een heel uh, rustige wedstrijd is. Bovendien, uh, Centraal Informatiepunt, voetbalvandalisme. Voetbal van de Maar er zijn politieagenten hier van dat punt en ook de gemeente Klarkov die hebben deze wedstrijd niet als een risicowedstrijd bestempeld, Dus uh, ga er maar vanuit dat het lekker loopt. Ja. Uh, heeft, uh, heeft het ook lekker gelopen met de, met de biertop vanmiddag? Die Duitsers staan natuurlijk onbekend dat Sorry, ze kunnen ik ga innemen. Keer, ik sta heel nou, het is, het is, het is, het is bloedheet hè, bij jou in Garkov. Ja. Uh, ja. Heeft iedereen flink ingenomen vanmiddag? Misschien dat daar die uh, ja, jolige stemming nou, vandaan ziet komt? Ja, je het wel hoor. Je ziet wel dat mensen we een beetje afgemat zijn. Iedereen heeft er ook wel rekening mee gehouden. Want ze zijn gewaarschuwd voortdurend, drink niet te veel, drink vooral heel veel water... De meeste, ik heb eerlijk gezegd nog geen mensen flauw zien vallen. Ik heb ook geïnformeerd op de fanzone vanmiddag, waar het zo bloed heet was, heb ik uh, geen informatie dat er mensen zijn flauwgevallen. gevallen. En uiteindelijk hebben ze ook allemaal die oranje mars gelopen. Ze zien er afgemat uit. Maar als je dan dat stadion binnenkomt, uh, daar krijg je een energie van. Dus. Uh, Volgens mij komt het helemaal goed. Jeroen, geniet ervan. Genieten. Veel plezier vanavond. Ja. En overigens ook even uh, Ben benieuwd hoe het ook met die actie gaat... met die witte zakdoekjes. Ik weet niet of je dat vandaag op Radio 1 hebt meegegeven. Victoria Koblenko en Barbara Barend... die hebben overal witte zakdoekjes uitgedeeld. Als protest tegen uh, racisme. De hoop is dat na het, uh, de, bij de Volksliederen... het hele stadion met witte zakdoekjes begint uh, te zwaaien. Ik ben benieuwd of dat ook gaat werken. Nou goed, niet in het stadion... maar uh, op een groot scherm wordt gekeken in Dingsbelo. In de Achterhoek. Uh, dat is een beetje op de Duitse grens. En als we vanavond groot winnen van Duitsland... dan weet Paul Sanders waar hij was op die avond. In Dingspelo. Precies. Nou, dan komt het op, Willem van ja, op het Willem van Oranjeplein. Want zo is het, uh, het centrale plein, het Marktplein... is uh, zo genoemd tijdens dit EK. Inderdaad, je noemde het al, er staat een groot scherm. En natuurlijk de bijbehorende biertenten. En de charme natuurlijk van Dingspelo is dat Dingspelo op de grens ligt. Uh, sterker nog, er zijn hier straten die zijn aan de ene kant Duits. De evennummers zijn Duits... En de oneven nummers liggen in Nederland. Dus uh, als ergens het Duitse uh, de Duitse-Nederlandse broederschap uh, zou moeten groeien... dat is het hier wel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat me één ding heel erg opvalt. En dat is dat, is dat ik alleen maar oranje omheen zie en nog geen enkel Duits zucht. Dus ik weet niet waar de buren zijn. Ik zal het dus even gaan vragen hier aan uh, wat dames die een hele aparte tribune bij zich hebben. Ze hebben namelijk een oranje Opel Kadet met op het dak een bankstel. Dat is jullie tribune vandaag. Ja, dat is onze tribune. Ja, het beste zicht van allemaal, denk ik. Ja, dat valt nog vies tegen. Ik ben een beetje te klein. Ja. Zeg, ik heb één hele belangrijke vraag. Waar zijn de buren? Ik heb nog geen Duitse shirts gezien. Oh, ze waren net hier. Oh. Allemaal Duitsers. Dan heb ik ze, heb ik ze niet goed gezien. Maar het is geval, wel een Duitse uh, auto, Paul. Sp, sp, ja, het is wel een Duitse auto, een open Cadet. Dus dat is in ieder geval heel ja. Duitse. Ja. Zeg, uh, zit de spannen er een beetje in? Ja. Wat gaat het worden? 2-1 van Nederland. Nou. Optimisme. Laten we daarmee afsluiten. Ik ga even op zoek naar de Duitsers. En dan... Uh... Oh, daar komen ze aan. Nou, hebben we nog eventjes? Pas op, hè. Ja, hoor. Ja, ik zal het even vragen. Hallo, vrienden. Darf ik je echt wat vragen, bitte? bitte? Wat wordt het voor een spiel, heuteavond? Uh, wat is dat voor een spiel? Wird? Ja. Wie viel het uitgeeft? Ja. 2-0 voor Duitsland. 2-0 voor Duitsland. Ja, Die Hollanders zijn met meer. Er zijn veel meer Hollanders dan Duitsers. Ah, uh, we maken meer stemmen. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dat was wat wie ab. Vies paaswoordavond. Nou, daar ja. zijn een paar Duitse supporters. Uh, ze zijn maar met weinig, maar ze Zet gaan meer lawaai maken. En ze durven wel. Ze uh. durven wel. Ja. Dankjewel, Paul Sandoot. We kijken even verderop in het land. In Den Haag, in het Laakkwartier. Daar is verslaggever Ewout de Bruin. Ewout, ja, gezellige deunen daar. uit Dingspelo is in het Laakkwartier iedereen ook vol goede moed. Nou ja, euh, ik weet het nog niet zo goed, want er zijn toch ook veel mensen hier, die zich helemaal niet met dat voetbal bezighouden. In het Egyptische restaurant bijvoorbeeld ik zie je wel heel veel vlaggetjes, maar de mensen die daar binnen zitten, die zijn vooral bezig met eten. In het Turkse koffiehuis ook niet zo heel veel aandacht voor het voetbal. Maar aan de overkant wel in het consumptiehuis de aanloop. Daar zitten we allemaal klaar voor het grote scherm. En het meest opvallende eigenlijk, wat ik tot nu toe hier in het live heb gezien... Is een mevrouw met een hele grote witte hond, helemaal in de vette nu aan de Gouverneurlaan, een paar honderd meter van mij vandaan. Een hele grote witte hond met een oranje T-shirt. Uh, geen herdershond dus? Nee, geen herdershond. Nee, zeker niet. Nee, dat was leuk geweest. Voor... Nee, het is een. Ik weet niet wat voor hond het is, maar dat is eigenlijk het opmerkbaarste nog. Je ziet wel veel vlaggetjes, maar uh, voor de rest ook heel veel mensen die helemaal niet in het oranje zijn en die ook helemaal niet bezig lijken met, uh, met die wedstrijd van uh, van uh, vanavond. Van ja. nou meteen. Het was vorige week uh, wel onrustig in de wijk. Hè? Er, is nu, er is nu wat extra politie inzet. Merk je daar nog iets van? Nou ja, voor ons nog niet. Ik ben nu op dat Jongbroekplein... waar het van de week uh, misging. Maar ik heb net twee politieauto's zien rijden. Uh, maar dat leken gewoon surveillanceauto's. En voor de rest is hier nog niks te merken van politie. Maar ook absoluut nog niet van iets dat wijst op uh, dat het straks weer fout gaat hier. Oké. Okay. Bedankt voor nu in ieder geval. Er wordt de Bruin in het Laakkwartier in Den Haag. We're oh. miskenbaar, de golden earring met de twilight. Er zijn mensen die uh, graag het radiogeluid bij de televisie aanzetten, maar dan tegen het probleem aanlopen dat de televisie nou net even iets voorloopt op de radio. Daar is een oplossing voor. Als u een digitale ontvanger heeft met een harddisk erin, dan moet u even het uh, tv-beeld even korte pauze zetten. En dan weer op play drukken. En dan vertraag je het met een seconde en dan loopt het hartstikke gelijk. Ik heb thuis geprobeerd. Het werkt echt als een speer. Dank aan degene die me die tip heeft gegeven. Het is uh, twee minuten van half negen. En ik hoop dat hij allemaal heeft meegeschreven. <lacht> is het <dit> nieuws <lacht> nu door wat meeges? Het aantal Q-koortspatiënten was mogelijk lager uitgevallen. als het ministerie van Landbouw geen informatie had verzwegen. Dat meldt nieuwsuur. Volgens dat programma wist het ministerie al een jaar voor de ruimingen op melkgeitenbedrijven. dat een groot aantal van die bedrijven was besmet. Volgens de ministers Klink en Verburg was er pas in 2009 een goede test beschikbaar. Maar volgens Nieuwsuur was zo'n test er al veel eerder. En ook was al veel eerder bekend dat bijna 100 van de 400 melkgeitenbedrijven besmet waren. ING ontkent dat een hacker de gegevens van een miljoen klanten heeft gestolen. Het OM in Rotterdam stelde vandaag dat informatie over een miljoen klanten via een computerhack was buitgemaakt. Maar de bank zegt zelf dat de verdachte handmatig 1300 namen en rekeningnummers bij elkaar heeft gezocht... zonder in te breken bij ING. Een verdediger Joris Matthijs keert vanavond terug in de basis van het Nederlands elftal. Hij is genoeg hersteld van zijn hamstringblessure. Zijn terugkeer gaat ten koste van Ron Vlaar. En bondscoach van Marwijk heeft verder niets veranderd aan het elftal dat tegen Denemarken begon. Dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Spanning stijgt nog minder dan een kwartier. En ook in Berlijn wordt men langzaamaan toch wel nerveus. Nou, geniet even naar een andere zender, luisteren. Iedere ochtend belt onze oranje commentator Jack van Gelder kort... met 3FM-DJ Giel Belen om een speciaal codewoord door te geven. En dat codewoord zegt Jack dan in zijn verslag op deze zender... Radio 1 van de wedstrijden van Nederland zelf. Al vaak zijn het woorden die helemaal niets met voetbal te maken hebben. Maar Jack weet ze toch iedere keer op een of andere manier... in zijn verslag te verwerken. Goedenavond, Giel. Hey, goedenavond. Hoe is die uh, traditie ontstaan? Uh, ja, gewoon uh, eigenlijk de vorige keer bij het uh, WK dat ik hem aan de lijn had. En een van de eerste keren leek het mij gewoon grappig als uh, ja, hij dan iets uh, zei. Uh, ik zei, kunnen we dat afspreken? En uh, Jack zei: Nou, dat is goed. Ja, nou, joh, ik, ik dacht dat ik gek werd. Ik bedoel, ineens uh, was er gewoon een extra dimensie bij een wedstrijd uh, gekomen. Ineens was het voor mij ook leuk. Want jij, al jij luistert ook altijd naar de wedstrijdverslagen op Radio 1. Zeker, ja. Ik vind dat echt. Uh, ik bedoel, dat komt ook wel omdat ik vaak onderweg ben. Maar ik ja, ik, ik ja, geniet echt van uh, Jack en Bas en uh, de snelheid. En sowieso van, de, van alle commentatoren op één hoor. Ik geniet gewoon echt uh, heel erg van de, de sport op Radio 1. Ik heb er zelf. Uh, met sport dan niet zoveel. Maar ja, wedstrijdverslagen, ja, dat is voor mij als, als radioman echt goud om te horen. Ja, maar uh, Giel, een, een woord kan zijn en, het kan zijn uh, het, uh, maar dat zegt hij heel veel. Dus, nee, dus, dus zijn dan zijn we snel snelheid. Uh, ja, wat, wat, wat is nu het grappigste codewoord wat je hem hebt meegegeven? Nou, ik kan me nog herinneren dat, het, uh, dat ik een pindarotje meegaf. <laughs> wat, nog een keer? Een pindarotje. rotje. <laughs> Wat op zich nou ja, maar ik dacht wel hoe krijgt hij die, die normaal in? En ik ik zit, ik zat toen ook wel echt te kijken en te luisteren. En er uh, wordt echt iemand gewoon vol in zijn zak uh, geschoten en Jack zegt gewoon al heel subtiel, oei, dat uh, raakte zijn pindarotje. En dat ging gewoon zo. Heel, en en ja, voor iedereen was het ook duidelijk, als ik in de auto had gezeten, had ik geweten wat hij bedoelde, weet je wel. En wat voel jij op dat moment? Dan spring je erop van de bank? Of, uh, ja. Moet, ja, moet je, nee, je... ja, nee, wat ik zeg, de, de wedstrijd heeft een extra dimensie, ook vanavond weer. Ik weet gewoon sowieso dat er gescoord gaat worden. Uh, en dat is het moment dat. Je wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Even oh. niet zeggen. Nee, we hebben een fragment. Het uh, oh. codewoord van uh, vanmorgen. Ja. Ik heb er drie en uh, dan mag jij uh, kiezen. Ik mag kiezen. Okay. Zo, zo ben ik ook. Uh, hockeymeisje. Hockeymeisje, ja. Fiets. Op zich een prima woord. Fietsventieldopje. Fietsventieldopje, ja. Of blinde, of blinde darmontsteking. Blinderdarmontsteking, dat wordt hem. En ik weet ontsteking... allemaal wie ik hem toewens ook. <laughs> <laughs> nou, daar ga ik vanavond voor luisteren dan. <laughs> ja. Blinderdarmontsteking. Nou, je gaat, ja. echt, je gaat echt anders luisteren. Ik heb het nu al. Ja, ja, ja, ik, uh, ik, nou, ja wat ik zeg, dat, dat is het leuke van... Uh, ja, van, van dit en, en het bedoel, het, ik, In het begin uh, dacht ik wel van: oh god, het, het, het zal toch niet het echte verslag in de, in de, in de weg staan of zo. Maar nee, hij doet dat echt uh, fenomenaal. Nou, daar gaan wij vanavond ook maar even op letten. Blinde darmontsteking dus, mensen thuis. Blinde ja. darmontsteking. Ja, maar wat win je, je dan je als je het hoort uh, of zo? Nee, helemaal niks. Je, je, je juicht gewoon even van binnen. Oh, ja. even, en okay. uh, je gaat de hele avond de radio aanzetten? Ja, zeker. Ik was aan het luisteren. Ja. En uh, dan wil je die tip hè, van Robert, dat je dan als je je tv er ook bij aanzet, Dan moet je even... Ja. Uh, nou ja, we worden even de is wat was Ja, er dan als je via je recorder kijkt niet je zet hem even op pauze en weer play, op play, het gelijk. Ja, precies. Nou, het ja. enige is, is dat je wel de buren eerst wordt juichen en dan is je Dat uh, is wel weer waar. <laughs> ja. Oké, okay, Geel, veel plezier. Ja, jongens, goede goeie wedstrijd. Uh, Oké, okay. we ja, gaan okay. naar Berlijn. We gaan even kijken bij de Oosterburen uh, in Berlijn. Want daar uh, stijgt de spanning natuurlijk ook. Uh, het is nog twaalf uh, minuten. Nederland-Duitsland dan in Garkov. Uh, maar uh, bij de Brandenburger Tor in Berlijn staat onze correspondent Wouter Meijer. Uh, Wouter, zijn die Duitsers uh, uh, net zo nerveus als wij? Nee, ja, ze zijn niet zo nerveus. Ze zijn vooral vol zelfvertrouwen. Er wordt uh, nu al flink gejuicht. Uh, Duitsland, Duitsland geschreeuwd. Er is nu een quiz bezig waarbij je een kleine auto kunt winnen... Maar het aantal mensen hier is nu ongeveer bij de half miljoen uh, hier bij de Brandenburger Tour. Verder zitten er ook mensen overal in de stad op terrassen te kijken. En de sfeer is eigenlijk de hele dag al zo'n beetje van... we gaan winnen, we weten nu precies hoeveel het wordt. Sommigen zeggen 3-1 of 1-0, maar Duitsland gaat winnen. Daar is eigenlijk bijna iedereen van overtuigd. zijn ze helemaal niet bang voor Oranje? Ze zijn niet bang voor Oranje. Ze weten natuurlijk wel dat Oranje super gemotiveerd is vandaag. Omdat Nederland moet zorgen dat ze in het toernooi blijft. Maar Duitsland is zelf ook ontzettend gemotiveerd... De eerste wedstrijd ging natuurlijk niet zo heel goed. Ze hebben wel gewonnen van Portugal, de eerste wedstrijd. Maar ze vinden zelf ook al dat dat meer geluk dan wijsheid was. Dat het geen goed spel was. Dus Duitsland heeft, net als Nederland, ook die motivatie vanavond... om het veel beter te gaan doen dan de eerste wedstrijd. Ja. Uh, nou hebben ze in Duitsland uh, Arjen Robben natuurlijk. Die kennen ze heel goed. Uh, vinden ze ook een hele goede speler. Of is dat inmiddels afgenomen? Nou, Robben is dan een klein beetje uit lachertje geworden. Bestaat staat hier zelfs op de voorpagina van een van de grote kranten in Berlijn. Vandaag een foto van een zeehond die helemaal oranje is geschilderd en waarbij staat... zeehonden, dus Robben, maken geen doelpunten. Oh. En ze weten natuurlijk ook dat hij het niet makkelijk heeft. Hij krijgt zeven collega's van FC Bayern tegenover zich in het Duitse team. Dus uh, met hem wordt eigenlijk vooral meegeleefd... met een soort mengeling van, ja, van spot en medelijden. De andere spelers en in het algemeen hebben ze natuurlijk veel respect... voor de Nederlandse spelers. Ze weten dat het allemaal grote sterren zijn. Maar wat in Duitsland altijd weer gezegd wordt... het zijn allemaal ego's, het zijn elf ego's waar we tegen spelen. En wij hebben gewoon één team, één manschaft... Eén eenheid en die gaat winnen. En Wouter, nou, nog even voor mijn beeld. Ben jij de enige man helemaal in het oranje tussen al die Duitsers bij de Tor? Nee hoor, ik heb hier tussen alle Duitse vlaggen ook een paar Nederlandse vlaggen gezien. Uh, op een uh, balkon van een duur, uh, dure zaak hier staan wat oranje hoedjes. Overal in de stad zijn wel Nederlanders, plukjes Nederlanders. Dus je, je ziet ze op straat lopen. Uh, ze vinden ons ook heel erg aardig en heel erg lief. Ze vinden ons eigenlijk best leuke mensen. Maar natuurlijk niet als wij winnen, dat is niet de bedoeling. En je bel je oranje ledenhoos aan? Tuurlijk. Ja, ik geloof wel. Twitter het even. Ik geloof er echt helemaal niks van. Dankjewel, <laughs> Wouter. In de studio natuurlijk nog uh, Vons Groenendijk en uh, Andries Jonker. Die invloed van, uh, van Beeld is echt hey, fenomenaal hè? In, uh, in Duitsland geloof ik. Hè? Ja, die, uh, die bepalen uh, eigenlijk de, wat de publieke opinie is. En uh, ja, ze zijn eigenlijk voortdurend uit op uh, beweging in het voetbalwereld. Ja, en die, die situatie waar Robben nu doorheen gaat, die antipathie tegen hem nu en het uitlachen en lange neus trekken. Heb je dat in jouw uh, periode bij Bayern ook wel eens meegemaakt, dat het zo erg was? Ja, Spelers uh, Zwijnstrijker is ook in de beurt geweest. Het heeft niks te maken met het Arjen Nederlander. is Dat geldt ook voor elke Duitse speler die niet aan de verwachtingen voldoet. Ja. Je kan zomaar in de beurt zijn. Ja. Fons. Uh, wat vond je eigenlijk van uh, Denemarken-Portugal... aan de zich van die wedstrijd... Uh, met betrekking tot die wedstrijd die wij nog moeten spelen tegen die Portugezen? Hebben we een kans? Ja, zeker. We hebben we een kans. Uh, de wedstrijd uh, was niet van een superhoog niveau. Uh, Ronaldo onherkenbaar voorin. Eh, vooral in het nationale elftal natuurlijk weer falend. Eh, veel kansen gehad om de derde goal te maken. Deed het weer niet voor Portugal. Ja, ik vind ook verdedigend. Hebben ze hun steken laten vallen. Bentner een paar keer vrij om in te koppen. Scoorde toch ook twee keer. Ja, ze lieten zich bijna nog verrassen nadat ze toch met 2-0 voor stonden. Ja. Kijk even naar uh, het scherm. Andries ook. Uh, je ziet nu die, uh, die koppen van die jongens. Die staan strak. Die staan op het punt om, uh, om het veld op te gaan. Ik heb van veel mensen gehoord dat dit de ultieme momenten zijn voor een, voor een voetballer. Die, die spanning die dan zo voelbaar is, na een minuut is het weg, klopt dat? Als je helemaal begonnen bent? Ja, het is natuurlijk het moment in de tunnel. En dat zijn vaak momenten dat die, die teams uh, naar elkaar toekomen. En die in zo'n stadion in een verschillende gang ondergebracht zijn. Naar elkaar toe lopen. Uh, in de wedstrijd outfit, niet de warm up. Scheidzichters erbij, vierde man erbij. Bekijken elkaar, roepen wat. Uh, steunen elkaar, anderen in zichzelf gekeerd. En uh, er zijn er bij, die zijn rustig, die genieten er even van. Er zijn er ook bij waarvan ik denk, nou, die zien er helemaal niks van. Die zijn alleen maar bezig. Het begint zo meteen. Hebben jullie als coach wel eens instructies gegeven... om dan bij een belangrijke wedstrijd al met de intimidatie te beginnen? Nee, nee, nee? want uh, daar win je geen wedstrijd mee. Nee? Nee, nee, nee, want op het niveau uh, absolute de topvoetbal. Die mannen kennen elkaar allemaal, hebben heel vaak tegen elkaar gespeeld. Uh, het respect is voor elkaar is groot. Uh, dat werkt niet. Het gaat om voetbal. Ja, hoe werkt dat nu met zo'n Robbe? Die staat daar en, en, en die ziet al zijn ploeggenoot aan de andere kant. Ja, over het algemeen uh, hebben ze elkaar met, met de warm-up al gezien en een hand gegeven en even omhelst. Want de relatie is goed tussen Ayen en die jongens. Uh, dat is al nu nog even een handje geweest aan een high five. En uh, ja, die hopen voor elkaar dat ze een goede wedstrijd spelen. Maar willen ook mm -hmm. maar één ding dat is ze zelf winnen. En voor de wedstrijd tegen Denemarken was er wat kritiek hè, dat het misschien wat te vol was... Uh... Bij, ja, die, maar, bij die warming-up, maar jij vindt het allemaal niet zo erg, dat hoort er allemaal ja, een beetje maar, bij. Uh, het is natuurlijk toch zo dat, dat die mannen een heel jaar met elkaar optrekken ja. in één club. En ja. uh, ongelooflijk veel met elkaar optrekken, veel, die elkaar veel vaker zien dan een eigen vrouw. Ja, ja en dan, dan kun je niet van het einde op het andere moment zeggen ik ken jou niet. Ja. Nou, uh, het is zover. We zien uh, Oranje het veld opgaan. Ja. Dat betekent dat uh, Jack en Bas ze ongetwijfeld ook in het vizier hebben. Dan gaan er aan beginnen. Het dan. gaat beginnen jongens. Ja, goedenavond vanuit het stadion. Ik wil eerst voordat de volksleden komen één ding opmerken als amateurpsycholoog. Je hebt het idee dat Batstuber niet normaal gespannen is. Die stond met ogen dicht te prevelen, weer ogen dicht, eh, gebaartjes te maken. Die eh, zou wel eens heel nerveus kunnen zijn. En dat kan hij in ieder geval in de komende minuten enigszins van zich af laten glijden. Volksliederen. Volgens zijn geweest en uh, ook de gezichten bij Nederland goed bekeken. En met name een heel verbeter gezicht bij Arjen Robben. Die niets anders zou willen vanavond dan de held worden van Nederland. En even de meest gehate man van Duitsland. Maar dan met veel plezier aan zijn kant. Het is uh, een warme avond hier in ieder geval in Garkov. De grasmat is onberispelijk mooi. En jij wees op. Ja, temperatuur stond in beeld. Maar net toen ik wees was hij weg. 29 graden nog. Met het stadion Dat zal er wel een factor gaan zijn die van betekenis is. Want welk van deze twee ploegen is daar het best tegen bestand. Echt warm. En zo s'avonds laat nog. Het is een uur later dan in Nederland ook nog. Kwart voor tien bijna in Garkhov, Oekraïne. Waar Oranje dus tegen Duitsland speelt. In de opstelling zoals eigenlijk iedereen die in het hoofd van Van Marwijk keek hem wel had verwacht. Namelijk Matthijsen terug in plaats van Vlaar en de rest lekker laten staan. Omdat Van Marwijk dat al eenmaal doet. Van Persie zwaait nog even naar de kant en wellicht is de aanwezigheid van zijn Arsenal-coach Arsène Wenger. Die hier twee rijen voor ons op de tribune zit. En, ja, hart onder de riem. En helpt dat hem over het dooie punt om uh, vanavond in deze cruciale wedstrijd te laten zien dat hij uh, niet zonder recht de spits van Oranje is. Met nummer 16. Twee risico's in de ploeg van het Nederlands elftal. Avalai heeft natuurlijk niet al te veel ritme nog. En hoe lang kan hij het volhouden? Maar dan is er altijd natuurlijk een mogelijkheid om te wisselen dat er en Suntelaar, er zijn meerdere spelers die dan eventueel kunnen invallen. Maar hoe gaat het met Matthijssen? Hemstring blessuren, nog niet zo lang geleden en een hamster-missure het grote nadeel daarvan is dat je ongelooflijk uh, kan trainen en sprintjes kan maken en bewegingen kan maken en nog een keer aan kan zetten maar dat het nooit zo uh, is als uh, dat je zelf in een wedstrijd bent en opeens hele gekke wendingen moet maken dus wat dat betreft moeten we dat afwachten en wordt er dus enig risico genomen Matthijssen, de enige vervanging in uh, het Nederlands elftal ten opzichte van de eerste wedstrijd tegen Denemarken het is al de achtste keer dat uh, Duitsland en Nederland elkaar op een eindtoernooi EOVK tegenkomen, de laatste keer was dat in in 2004 toen werd het waar Nederland eigenlijk favoriet was met Hangen en Wurgen 1-1. Omdat Friens Duitsland op 1-0 had geschoten en dat wel erg lang duurde. Totdat Van Nistelrooy een minuut of negen voor tijd de stand weer gelijk zette. 1-1 op dat Europees kampioenschap in Portugal. De bal ligt klaar en de heren Van Persie en Sneijden gaan zo de aftrap verzorgen. Het is een belangrijke avond voor het Nederlandse voetbal. Als het Nederlands elftal wint, dan staan alle vierde ploegen weer na twee wedstrijden op drie punten. Is de hele boel weer open. Maar als Nederland niet wint, wordt het een bijna onmogelijke opgave om door te gaan naar de volgende ronde. En dat zou sinds lange tijd weer een uh, teleurstelling betekenen voor een Nederlands elftal dat niet verder komt dan de voorronde. Maar laten we niet wanhopen. Laten we kijken op deze mooie avond hier in Garkov. Op 13 juni 2012. Daar staan de oranje mannen en tegenover hen de mannen in het wit-zwart-wit. Nederland-Duitsland. Ik ga terug naar 21 juni 1988. Ik doe mijn ogen dicht. Denk aan het Volksparkstadion in Hamburg. Toen was het onmogelijk. Niemand dacht dat Nederland daar kon winnen. Nederland kwam met 1-0 achter en wint uiteindelijk met 2 en wordt Europees kampioen. Die kriebel wil ik weer hebben. Die prikkel die moet ook in het team zijn. We moeten vanavond presteren, want anders is het voor een aantal mannen het laatste toernooi. Zeker een Europees kampioenschap. De bal rolt. Nederland in balbezit. Wat de aftrap geweest en Matthijssen heeft de bal gegeven aan Vlaar. Het fluitconcert op uw rechterkant. De achterspeaker speaker van de radio komt uit Duitse Hoek die zich aan onze rechterzijde bevinden. De linkerkant van het stadion is magnifiek oranje uitgeslagen. Zoals het hele centrum van de stad oranje uitgeslagen was vandaag. Stekelburg een truspenbal krijgt van Heitinga. Eventjes Gomez dreigt om door te lopen, maar dat niet doet. De Jong, Nigel de Jong, komt de bal halen. Kaatst hem weer terug onder druk van Swainsteiger en dan gaat de bal naar de linkerkant naar Matthijs. Mathijs met de Jong, terwijl aan de andere kant Eusil stond. Die een beetje linksvoor in in eerste instantie beweegt. Daar is het grote gevaar bij de omschakeling. Als Nederland de bal verliest, probeert de Duitsers zo snel mogelijk de bal te spelen naar Eusil. Maar nu aan de rand van het 16 meter gebied heeft Nederland de bal, de bal. met Robben. Goede aanname was van Persie, die buiten omgaat. Van Persie draait de bal voor zijn linker. Moet kijken of hij voorbij Laam komt. Houdt de bal onder controle, doet dat goed. Robben Robbe dreigend naar de, 16 -meter. naar de punt van de 16-meter. Op de middenas van het veld van Bommel speelt de bal naar de Jong. De Jong... Draait even de bal terug. haalt hem even uit de melee van spelers. Matthijs aangespeeld de hoogte van de middencirkel. WK-finale 74. Duitsers hebben de bal nog niet geraakt. We spelen ruime minuut aan de linkerkant van het veld. Oranje in balbezit via Sneijder. Snijder paast naar Van Persie. Van Persie draait op de kop van het biedt. Sneijder krijgt de bal terug, terug naar Van Persie. Gaat hij liggen? Ik zei WK-finale 74. En hij wil wel een strafschot, maar die krijgt hij niet. Zou wel een prachtige kopie zijn geweest. Maar Noyer die de doorgeschoten bal dan maar vangt... Is de eerste Duitse die de bal raakt. Nadat Van Persie dus een wil Wilma uit herhaling blijkt. Die terecht niet krijgt. Want gewoon met een snoekduik naar de grond gaat. En de eerste bezorgdheid is er vanaf de Duitse bank. Waar Leuven de coach nu uit zijn coachvak is gekomen. Even kwaad stond te kijken op het moment dat die actie met Schneider en Van Persie gevaarlijk leek te worden. Nu het opbouw vanuit de verdediging. Met Hummels en Boateng aan de rechterkant van het veld. Kedira, Kedira dan doorgespeeld. Goede combinatie van de Duitsers. Waar de ruimte is aan de rechterkant van het veld bij... De, ...bij Euziel. En dan is het nog steeds balbezit voor de Duitsers in het 16 meter gebied. Is het heel goed uh, Jetro Willems die zich erin uh, kleunt. En is het uh, balbezit uh, weer voor de Duitsers nu ter hoogte van de middellijn. Enige opjagen van Hummels kan uh, tot iets leiden. Maar Schweinsteiger uh, brengt de bal ook weer uit uh, de menigte. En dan is het Bad Stuber ter hoogte van de middellijn met balbezit voor Schweinsteiger. Schweinsteiger speelt dus toch ondanks de probleem met de Kuiter is hardop gefilosofeerd. Kan hij wel in zo'n korte tijd twee topwedstrijden spelen. Maar blijkbaar kan het. Terwijl Kedira paast naar Podolski... Aan de linkerkant van het veld onder druk van Van der Wiel, die er kort op zit. Gaat de bal naar Laam. Kort driehoekje. Van der Wiel laat de bal lopen. Omdat hij ziet dat Podolski op het verkeerde been staat. De bal rolt over de zijlijn. Van Marwijk is net als zijn collega Leuven nu gaan staan. Om aanwijzingen te geven. En zegt met name tegen Van Persie: Kom een beetje daar uit die dekking van die centrale verdedigers. En je wat uit naar de zijkant. Dan ben je in ieder geval aanspeelbaar bij de ingooi van Van der Wiel, die nog altijd niet genomen is. En nu komt op het hoofd van Van Persie die inderdaad doorkomt. Dan moet hij robben met een klein duwtje Laam met positie brengen. Dat doet hij. Maar komt hij uiteindelijk niet met de bal langs Hummels die hem over de zijlijn loopt. Het uh, is een wedstrijd tussen twee ploegen die uh, elkaar ongelooflijk goed kennen. In ieder geval uh, qua spel, qua mentaliteit, qua opvatting. Qua daar waar de mogelijkheden liggen. Het gebaar van Van Marwijk is illustratief. Uh, blijf niet daar echt staan uh, voorin tegen Van Persie. Zorg dat je uit, uh, uit de beweging komt. En dat uh, daardoor de centrale verdediging met Batschlobe en Hummels niet weet wie men moet dekken. En dan is het met komende mensen gevaarlijk. Dat is denk ik ook de reden dat hij heeft gekozen voor Van Persie als diepe spits en niet voor Huntelaar. Die natuurlijk veel meer echt in de punten van de aanval wil en kan staan. Dalbe zit nu met Sneijder aan. De linkerkant van het veld. Avalai geeft de bal terug naar Snijder. Snijder die de laatste dagen nog meer dan anders is opgestaan als leider van de ploeg. Van Bommel speelt er wel even terug naar Heitinga. Heitinga naar Van de Wiel. Van de Wiel met Podolski bij zich. Speelt uitstekend richting Robben. Robben met Laam. Kom op, laat me zien op de training door je hem nou ook. Nu lukt het niet, maar Van de Wiel is de plekke om de afgevallen bal te pakken. En Avalai is van de linkerkant gekomen. Dribbelt even met de bal en Matthijssen in balbezit. Oranje heeft 60% balbezit in de eerste vier minuten. Dat zegt niet alles, maar dat betekent in de filosofie van hij toch in ieder geval maar 40% van de tijd potentiële kan komen. van de momenten leek nu even, maar de paas van de Duitsers die de bal op het middenveld onderschepte van achteruit vanaf rechts, Boua Teng, gaat veel en veel te hard voor de mensen voorin. Daar was Milo bij, daar was Aziel bij. Uh, en Kedira was Dira ging, ging meteen met de scheidsrechter. Uh, ook oh, klagen, ja. Ja, ja. Jonas Eriksson ging meteen klagen. Is dat niks? Klein duwtje gekregen. Nou ja, weet je, het hoort ook allemaal bij. Want dit zijn wedstrijden waarin je ieder klein detail aangrijpt. Al was het de scheidsrechter te beïnvloeden. Om te krijgen wat je wil. Ja, dat uh, werd niet gezien. Kedira stond vrij. In tweede instantie krijgt hij hem nu wel. Maar nu is Willems er als uh, uh, pinker bij. Dat is absoluut geen Nederlands. Maar ik begrijp wat ik bedoel. Stekelenburg uh, die trapt dan de bal naar voren. Snijder kan de bal niet aan de grond krijgen. Avalai wel, maar die raakt hem kwijt aan Boateng. Dan moeten Wordt hem de bal van de voet afgetikt door Gomes die terug is gekomen. En dan het middenveld van de Duitsers waar even balbezit is bij Thomas Müller. Terug naar Boateng. Boateng naar Hummels. Hummels langs 1-2 man. Opent goed naar de rechterkant naar Müller. Müller naar Boateng. Opjagen van Avelay helpt niet. Van Persie kan ook een beetje doorjagen. Maar de Duitsers hebben balbezit en het percentage gaat dus iets schuiven. Met het balbezit nu halverwege de eigen helft tot de middenas van het veld de Bats toe. Het is wel duidelijk in het begin van de wedstrijd dat Oranje misschien door schade en schande wijs geworden... een tikkeltje minder fel en diep druk zet dan in het eerste Bedrijf, dat moesten ze bekopen tegen Denemarken in het de laatste kwartier. Want toen waren ze futloos. Ze laten zich nu wat meer inzakken. Dat lijkt me inderdaad met deze temperatuur een verstandige keuze. Vijf minuten gespeeld. 0-0 Nederland-Duitsland. Tempo ligt ook nog niet al te hoog. Boateng, klein beetje onder druk gezet door Affelay. Gaat de bal terug. Dan komt hij uiteindelijk terecht bij Badstuber. De linker van de twee centrale verdedigers. Die krijgt hij van uh, zijn collega Hummels, speler van Dortmund. En uh, via het middenveld, via Kedira, loopt de aanval dan door. Kedira in de tang bij Heidinka. Bal bezit daardoor voor Van Bommel, die hem aan de rechterkant kwijt kan bij Van der Wiel. Die wordt onder druk gezet wel. Dan speelt de bal terug naar Stekelenburg, de doelman. Die wordt zijn beurt in even bij Matthijs. Van der Wiel oogt veel scherper dan in de eerste wedstrijd. Een paar dingen die hij heeft gedaan, daar toont hij zelfvertrouwen uit. Het zijn simpele dingen, maar hij laat zien dat hij er, dat hij er is, dat hij er staat. Avalai nu tussen twee man in. Gevaar overigens. Een paar keer zagen de Duitsers het niet. Dat als de bal aan de linkerkant is dat men diagonaal de bal wil spelen waar steeds komende mensen zijn. Daar moet Nederland verschrikkelijk op oppassen. Müller is zo'n man die er graag in duikt en ook Kedira. bezit nu van Matthijs. Matthijs van Bommel. Van Bommel moet die bal aanspelen. Doet dat. hele goede bal richting Van Persien. Dan gaat hij. Oh, die moet er gewoon in een keer. Het is toch niet te geloven. Het is toch een bal van zes meter helemaal vrij. En hij gaat er dus niet in. Een onvoorstelbare kans. En Nederland verzuimt op 1-0 te komen. Tot mijn niet geringe verbazing staat die hele verdediging van de Duitsers daarna te kijken. En denkt iedereen blijkbaar. Waar dat buitenspel is. Want ze bewegen werkelijk helemaal niet meer. En zo krijgt van Persie gek genoeg nog veel meer tijd dan hij eigenlijk dacht. Dan had hij bij wijze van de bal nog kunnen aannemen. Zijn de Duitsers gewaarschuwd? Of is dit een eerste opmaat voor een oranje avond die we niet snel meer zullen vergeten? Hij had erin gekund, maar ging er niet in. Na zeven minuten een 0-0 stand. En de Duitsers aan de bal. Kedira wil combineren met Eusil. De twee van Madrid verleiden het balverlies. Robbe om Laam heen naar de buitenkant. En nu op snelheid is hij er langs. Maar de Duitsers komen met twee man steun verlenen aan Laam. En de bal gaat uiteindelijk ja, over de zelfs Comis was er helemaal bij. De, de centrumspits. Maar Nederland oogt scherp, absoluut. Alleen we moeten de lijn niet doortrekken van Denemarken. Dat we kansen creëren en ze niet benutten. Want uh, dan ga je uiteindelijk tegen jezelf spelen. Maar voorlopig geeft het de burger moed. En was het een schitterende bal van Van Bommel. Die door Van Persie eigenlijk uh, erin had uh, getikt moeten worden. Het lukte dus net niet. De Jong. De Jong naar Avalai. Avalai raakt hem kwijt. Moet Nederland oppassen. De omschakeling is gevaarlijk. Daar zit De Jong uitstekend bij. Willems kan hem binnenhouden. Speelt de bal moeilijk naar Avalai. Maar Avalai houdt hem onder controle. En De Jong verspeelt hem. Waardoor de Duitsers eruit kunnen komen. Dit is gevaarlijk, nee. Want Heitinga is er eerder en Gomez. Trapt de bal halverwege de helft nul de rechterkant van het veld over de zijlijn. Inworp voor de Duitsers. Muller gaat daar gooien. De directe tegenstander toch uh, deze wedstrijd van Willems. Die het wat lastiger zal krijgen dan met Rommedaal afgelopen week toen hij het goed deed. Nu aan de bak moet trouwens dat de bal gaat naar Muller. Daar kruipt Willems dan goed tussen. Gaat de bal opnieuw over de zijlijn. En is er weer een ingooi voor de Duitsers. Vanaf de rechterkant van het veld. Muller kruipt nu tegen het strafschopgebied aan. Boateng de rechtsback gaat een ingooi nemen. Veel Duitsers dus nu op de oranje helft. Schweinsteiger komt ook mee. Die moet nu de lucht in met Van Bommel. Van Bommel kopt de bal weg van de voeten van Eusil. En die schiet in de korte hoek en een prachtige redding van Stegelenburg. De eerste serieuze kans voor Duitsland na acht minuten komt van Mesut Eusil. Misschien wel de beste aan Duitse kant met een uh, volle ineens uit de lucht. Leuke wedstrijd tot op dit moment. Met uh, wat kansen, met uh, mogelijkheden. Daar waar er een uh, ruimte ontstaat, uh, zijn de ploegen onmiddellijk de meerdere. In ieder geval in aanvallende zin ten opzichte van de defensies. Dus het kan een leuke avond worden. Overigens is Nederland op dit moment op het toernooi de enige ploeg nog die niet heeft gescoord. Bal bezit met Robben. Uh, met Robben Robbe aan de buitenkant. Uh, gooit de banden van Persie. Die heeft een goede schijnbeweging. Uitstekend gedaan. Snijder dan. Snijder open naar de linkerkant van het veld. Affelai kan die bal onder controle houden. Affelai geeft die bal voor en is niet goed. Want Neuer is er eerder bij dan. Van Persie. Die bal was gewoon niet goed gegeven. Maar er was ook maar één man voor. Dus de keuzemogelijkheid was te gering om uh, tot verrassing te komen. Philip Laam nu in balbezit. Halverwege de eigen helft. Eusiel uh, biedt zich aan. De Jong staat daar meteen bij. De Jong zal uh, degene zijn die Eusiel zoveel mogelijk onschadelijk moet maken. Laam krijgt de bal dan even teruggespeeld. Moet hem eigenlijk spelen naar Hummels. Wacht daar een tijdje mee. Heeft daar enige problemen mee. En zoekt dan Swijnsteiger aan de linkerkant van het veld. En dan loopt Euxile weg uit de rug van De Jong. Dan moet hij die gaan overnemen. En is Van Marwijk boos. Swijnsteiger-Podolski. Combinatie aan de linkerkant gaat makkelijk Van Marwijk is die boos. Dus die woest en de aanval van de Duitsers loopt door. Maar Gomez speelt de bal dan niet goed terug. naar Podolski, Zo neemt Oranje over. De Duitsers hebben nu vijf mensen voor de bal. Maar er dus ook nog vijf achter. Nederland komt met vier. Sneijder aan de bal. Sneijder aan de bal. Oh, hij gaat erop staan. Dat overkomt er nog niet vaak. Dat haalt de vaart er behoorlijk uit. En zorgt ervoor dat de Duitsers nu eigenlijk met hele elftal achter de bal hebben staan. Oranje nog wel dat hij balbezit heeft via Sneijder nog. Maar dan is het weer zoeken en puzzelen geblazen. Paas naar Affelay is niet goed. De Duitsers verdedigen. Wat dat? Wat heet? Verdedigen niet zozeer uit. Want trappen de bal gewoon blind op de oranje helft. Waar het voor Nederland dus geen moeite kost om die weer terug in bezit te krijgen. Affelay dan aangespeeld. Draait naar binnen. Affelay, klein dribbeltje. Eén tweetje met snijden. Laat zich even van de bal zitten, maar krijgt steun van Nigel de Jong. Willems aan de linkerkant van het veld met Boa Willems met de bluff. De 18-jarige gaat gewoon voor de actie. Gaat langs 1-2 man. En uiteindelijk is die tweede man er net iets te veel. Raakt de bal kwijt aan Kedira. Maar het storen van Willems zorgt ervoor dat de Duitsers ook moeite hebben om de bal uit te verdedigen. Alhoewel ze dit heel knap doen met Müller en Schweinstijker. En dan verleggen naar de middenas. Naar is en dan Philip Laan. Dan moet Robben erbij komen. Kan er niet snel genoeg bij komen. Van de Wiel zit er goed bij. Heel goed gedaan, dan van de Wiel. En Robben neemt over. Aan de rechterkant van het veld kan Van de Wiel weggestuurd worden. En gaat de bal naar Van Persie, van Persie met het schot. En die gaat hem twee meter naast. Het is een echte, hele leuke openingsfase. Tien minuten zitten we te kijken en Nederland profiteert tot nu toe heel goed van de ruimtes die er merkwaardig genoeg toch zijn tussen de linies van de Duitsers. Daar kan men als men gewoon slim is gebruik van maken. Tweede mogelijkheid voor Oranje, de eerste was veel groter dan deze. Maar dit was een actie die hij zelf creëerde eigenlijk van Persie om hem goed weg te draaien van zijn man. En dan uiteindelijk een schot wat enige overtuiging mist. Maar goed, we zitten te kijken naar een wedstrijd die op dit moment een 0-0 stand kent en die leuk is. Ik zit nu pas in de herhaling te kijken naar dat schot van Eusiel. waarvan ik zeg uit een andere dan waakt de herhaling. Ik zie een goede redding van Stekelenburg. Nou, dat klopt wel. Want die bal gaat gewoon op de paal. Die het via de paal terug in de handen van de keeper. Dat was ons even ontgaan. Want het leek uit onze hoek waar wij zitten dat die bal rechtstreeks in de handen kwam van Stekelenburg. Maar de paal heeft Oranje dus gered. En dat gebeurde na acht minuten. Inmiddels heeft Oranje dus via Van Persie twee kansen gekregen. Dan hebben de Duitsers weer de bal via Kedira. En Kadira die de bal aan Euziel geeft. Van Marwijk wijst. Euziel. wat een ruimte krijg je om te lopen. Euziel nog altijd, gaat hij schieten. zoekt contact met Podolski, de korte 1-2. Bal strafgebied in, weggetrapt door Van de Wiel. Even leek dat paniekrug. En dan komt de bal terug van de middenlijn voor de voeten van Hummels. Ja, wat op dit moment blijkt is, is gewoon de aanvallen. Sterker zijn de verdediging van beide partijen. Althans tot aan het 16 meter gebied. Dus zeg maar dat de, de middenveldslag uh, dan weer door de een, dan weer door de ander wordt gewonnen. En we wisten van tevoren dat daar de slag echt wordt gestreden. Dus de ploeg die het langst het middenveld goed onder controle kan houden, kan zijn aanvallende mensen het beste in stelling brengen en zijn defensie het beste ondersteunen. Maar dat kost kracht en dat kost in ieder geval een uh, coöperatie van alle mensen. Want... Als er iemand verzaakt wordt er in uh, dit soort kwaliteitswedstrijden onmiddellijk gebruik van gemaakt. Heitinga speelt de bal naar uh, De Jong, die speelt hem te kort. Dan moet Heitinga er hard op in. Slechte bal van de jong. Die nu kan herstellen. Omdat uh, bij uh, Thomas Muller ook de controle ontbreekt. En dat is een goede bal van de jong. Richting Snijder. Snijder van Bommel. Van Bommel kan er niet bij. Nee, die kan er niet bij. Filip Blaam neemt over. Philip Blaam uh, is weg en uh, dat uh, geldt ook voor de linkerkant van het veld. Maar dan is uiteindelijk Heitinga met een lange trap die ervoor zorgt dat de bal weer naar voren gaat. En Badstuber die de bal uh, onder controle ziet, kan gaan bij. De zit voor de Duitsers weer. Aan de linkerkant van het veld nu. Laam de aanvoerder. Troost voor de middenlijn. Die uh, loopt een paar meter. Kan nog een paar meter lopen. En nog een paar meter. Dan kijkt Van Bomme. Maar die doet eigenlijk niks. Podolski dan aan de linkerkant van het veld aangespeeld. We spelen dus Van Kulm. Die naar Arsenal zal vertrekken na deze zomer. Inmiddels een behoorlijk aantal Interlands op zijn naam heeft. De, aanvoerder van Duitsland ziet, of de aanval van Duitsland moet ik zeggen, loopt door via de rechterkant. Waar Eusel nu de bal krijgt. Laat hem dan niet weer schieten. Sleepbeweging langs de tegenstander gaat naar de grond. Niks aan de hand. Het oranje elftal zegt tegen de scheidsrechter: zie je nou, dat doen ze altijd. En de Duitsers met Eusel dus voorop blijven daar liggen. En kijken nog maar eens jammerlijk naar de scheidsrechter die daar terecht niet tegen wil optreden. Zo heeft het zelf al de bal weer terug via Van Bommel en aan de linkerkant snijden. Snijder met uh, Avalai. Avalai die gretig is, die die bal graag wil hebben, maar steeds tegen twee, drie in staat uh, te voetballen. Nu misschien met een versnelling aan de linkerkant van het veld. Hele slechte bal. Die wordt het uite uiteindelijk een corner. Maar het was een bal zonder enig idee. En die had echt nergens aangekomen. Maar Nederland krijgt een eerste corner. En uh, de cornersvrije trappen, dat blijkt toch ook weer tijdens dit EK, zijn onvoorstelbaar belangrijk. Alhoewel Nederland een uh, wat zwakker percentage heeft dan bijna iedere tegenstander daar waar het gaat om het scoren uit corners en daarom het tegenhouden van doelpunten die bij de tegenstander door, uh, bij een corner uh, ingaan. Maar eens kijken of er een uitzondering op die regel uh, kan komen. Met uh, in ieder geval aan de rand van de 16 meter gebied Matthijssen uh, en Heitinga. En ook van Persie komt de bal voor. Is het Noijer die er niet uitkomt. Uh, wordt die bal uiteindelijk ook niet uh, goed gekopt. En gaat de bal over de zijlijn. En krijgt Nederland een inworp waar uh, de Duitsers dachten dat Matthijssen de bal het laatst met de hoofd beroerde. Robben gaat hier in gooien nemen en wijst nu naar de mensen. Blijf maar staan. gek is dat die koppers die twee centrale verdedigers nu op de weg terug zijn al. En Van Persie nu eigenlijk de enige is die daar in het stadsvolggebied staat. Nou kan je wel die bal naartoe gooien, want het lijkt me niet zoveel zin hebben. Dan komt Van de Wiel zich maar melden. Rob twijfelde, zegt ja wat moet ik nou eigenlijk. Wijs nog maar eens en gooit dan de bal kort naar Van de Wiel. Nee, weer twijfel. Nog steeds iets ingegooid en dan maar helemaal terug naar John Heiding gaat. Dat duurt al even. 14 minuten op de klok. 0-0 stand. Matthijs aan de bal. In de middencirkel. Staat op de middenstip zelfs. Bal naar Willems. Linkerkant van het veld. Duitsers allemaal terug op de eigen helft. Oranje met bijna alle veldspelers ook daar te vinden nu. Willems zoekt, Snijder. Linkerkant van het veld. Afleid duikt het gat in aan de linkerkant van het veld. Die krijgt opnieuw van snijder de bal mee. Van persie voor het doel. Robben vanaf de andere kant moet eigenlijk een beetje daar naartoe komen. Nu. Als snijder de bal weer krijgt en de aanval wel doorloopt. Maar niet ogenblikkelijk gevaarlijk wordt. Zeker niet als hij nu teruggaat naar Van Bommel. Die een opening heeft naar de rechterkant naar Robben. Goede bal. Goed onder controle gekregen van Robben. Daar is de assistentie vrij. Van de Wiel. Maar Robert drijft even naar binnen. Geeft de bal nu naar Van de Wiel. Die aan de rechterzijlijn staat. Van de Wiel en Robert er is een overtal van Duitse spelers. Dus moet die bal daar weg. En dat ziet de jongen uitstekend. Goede passing over de middenlijn. Althans recht over de lijn, zeg maar. Naar Matthijs. En Matthijs is een beetje opgejaagd door mis, Neemt geen risico. En speelt de bal terug naar Stekelenburg. Vindt het publiek niet leuk?